Ook komt er een vertegenwoordiger van de banken... die over cybersecurity contact houdt met de overheid. Vanmiddag had de Rabobank een kwartier lang last van een cyberaanval. De Verenigde Staten dringen bij Venezuela aan... op hertelling van de stemmen van de presidentsverkiezingen van gisteren. Volgens een verklaring van het Witte Huis is dat noodzakelijk en verstandig. Nicolas Maduro won de verkiezingen met 50,7 van de stemmen... tegenover 49,1 voor oppositiekandidaat Enrique Capriles. Die laatste eiste eerder vandaag ook al een hertelling. De overwinning voor Maduro, een partijgenoot van de overleden president Chavez, viel minder groot uit dan werd verwacht. Het Catarina ziekenhuis in Eindhoven heeft vier dermatologen onterecht op non-actief gesteld. De dermatologen zouden vanaf komende woensdag niet meer in het ziekenhuis mogen werken... omdat ze patiënten onnodig naar hun privékliniek in Venray zouden doorverwijzen. Het scheidsgerecht Gezondheidszorg bepaalde vandaag dat er onvoldoende bewijs is dat de dermatologen dat bewust deden. De politie in Drenthe heeft negen mensen aangehouden op verdenking van skimmen. Het zijn een man uit Assen en twee vrouwen en zes mannen uit Roemenië. Eerder dit jaar bleken betaalautomaten bij twee tankstations in Assen en Rode te zijn geskimd. Hoeveel mensen zijn getroffen is niet duidelijk. Bij huiszoekingen in Assen en Westerbork werd vanmorgen skimapparatuur en contant geld gevonden.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 Ferdinand. Twee dingen praat met bekende Nederlanders over hun oranje gevoel. Lang leven prins Willem-Alexander. Wiep, hurra. Vanavond Margreet Rijntjes in gesprek met actrice Gerda Havertong. Een heel goede avond Gerda Havertong. Goedenavond. goede ja, avond. U heeft de Oranjes meerdere keren ontmoet, onder andere in Suriname. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst even het nieuws van vandaag. Uh, Willem-Alexander gaat, net als zijn moeder trouwens... 825.000 euro belastingvrij verdienen. Uh, de kosten voor al het personeel dan niet meegeek. Dat is allemaal al betaald. Um, en het Republikeins Genootschap vindt dat veel te veel... exorbitant hoog bedrag, noemen zij het. Wat vindt u daar nou van? Over het algemeen ben ik niet geïnteresseerd in andermans salaris. Omdat ik ervan uitga dat iedereen een salaris krijgt... Wat het verdient. Want, dus, want dit is natuurlijk belastinggeld, hè? Dus het is, het is ook ons een geld. geld. Het is ons geld. Ja. Uh, maar desalniettemin, het is ook onze monarchie. En als je het in onze sferen bekijkt, dan uh, heb ik het idee dat je op een andere manier aandacht van hem moet vragen. Uh, om misschien iets te kunnen of te willen doen. met dat wat tussen haakjes voor mij exorbitant genoemd wordt. Ik ben wat dat betreft saai en traditioneel in mijn opvattingen wanneer het gaat om de monarchie. Want u vindt dat hij het gewoon wel waard is? Nou, dat weet ik niet of hij het waard is. Ik, ik, ik ga er niet van uit dat uh, omdat hij dat geld krijgt, hij het waard is. Nee, zijn lot heeft ertoe geleid dat hij dit geld krijgt. Maar vindt u het daarom goed dat het zo'n hoog bedrag is? Als ik om me heen kijk en als ik om de, in de wereld kijk... aan alles wat wij eh, ontbreken, de sociaal zwakkeren... ja, dan zeg ik, eh, steek je vinger op, eh, prins Willem-Alexander nu nog. En zeg, geef mij de helft. En ik eh, weet wel een plek waar het allemaal verder verdeeld kan worden. Zou ik denken. Maar eh, ik denk dat zijn omstandigheid ertoe leidt dat hij niet zijn vinger opsteekt en zegt... Uh, ik wil de helft minder. Maar u zou het uh, hem financieren als hij het wel deed? Als ze mij als een soort adviseur van hem zouden maken... Mm -hmm. dan zou ik het hem wel adviseren. Van, denk daar eens over na, wat je ermee kunt doen. Nou, wie weet luistert hij. You never know. <laughs> Aan zijn uh, woensdag is er een, uh, een interview te zien. Um, en ook te horen trouwens op Radio 1, een interview... Uh, met, uh, ook met Maxima, Willem-Alexander en Maxima. Wat oh. zou u nou... Ja, dat is te zien, woensdag. Hmm. Wat zou u willen weten? Wat zou uw eerste vraag zijn aan ze? Uh, of ze echt gelukkig zijn. Of dat ze het alleen maar doen voor ons. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Wat denkt u? Ik denk dat ze het zijn. Ik denk, hij heeft altijd die twinkeling in zijn ogen. Mm -hmm. En zij is... Uh, ja, ik heb het idee dat het twee hele echte mensen zijn. En uh, dat hen dit overkomt. En dat ze toch echt willen blijven. Uh, ik heb haar ook uh, in omstandigheden gezien vlakbij er geweest. Haar horen praten zo vlakbij. En dan, dan is die vrouw dus eigenlijk... Zegt ze gewoon wat er op de tong ligt... En soms merk je dat het een directe vertaling is uit dat Spaans. Want wat zijn ze dan? En dan? Oh, dat weet ik zo niet. Maar, nee. maar uh, het was iets gewoon ja, iets, het was gewoons. Iets, iets heel gewoon. Want, uh, want het is niet allemaal zo. Uh, ja. Het is niet ongewoon. Er zijn nu eenmaal mensen ja. die poepen, plassen en. Uh, boeren. Ja, want over dat protocol gesproken. Um, er is een stukje al wat uh, als een soort promo wordt uh, uh, laten zien over dat interview. Uh, en daarin zeggen Maxima en Willem-Alexander dat ze niet ze vergeven om een uh, protocollen. Een fragment uit dat interview. Hmm. Ik ben geen uh, protocolfetischist. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen. Omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. Iedereen roept mijn maxima, <laughs> dus uh, oud uh, koningin of prinses uh, doet er niet toe. Het is meer uh, wat wij vertegenwoordigen. Geen protocol zegt uh, ja, Willem-Alexander. Ja. U heeft hem wel ontmoet. Ja, ja, ik heb hem ontmoet. En? Was hij losjes? Was, uh, <laughs> hij was losjes. De laatste keer dat ik hem ontmoet, was hij helemaal losjes. Waar was dat? In de Schouwburg, in Amsterdam. En wat deed hij dan voor losjes? Nou, Hij was in gezelschap met ons. En ik heb er gespeeld in een voorstelling. Uh, hoe, duur was de was het? hoe duur was de suiker? Of uh, Klaus? Ik weet het niet meer wat voor... Want ze zijn er echt heel vaak komen ja, ze kijken. Zijn naar dus zijn komen ja, Ja, waar zij naar zijn komen kijken. En daarna was het echt een, gewoon gezellig babbelen met elkaar. Want wat zegt hij ja. dan? Wat... Nou, wat hij van de voorstelling vindt... wat hij, be... wat hij denkt dat het allemaal uh, zou kunnen zijn. Ach, een, een doodgewone mening hebben... als een columnist die een mening heeft ja. over het een of ander. Ja, want Klaus ging natuurlijk over zijn vader. Hè? Mm -hmm. Een stuk zeven jaar na de dood van Klaus. Ja. Ja. Wat zei hij daar dan over? Niet iets wat ik zo direct weer kan uh, reproduceren. Uh, maar ze waren, ze waren zeer onder de indruk. Ze waren zeer onder de indruk van, van die voorstelling. Ja, en dat liet dus. Het, het, ja, het was bijna het, uh, het volledige koninklijk huis wat er uh, was naar de, vo naar de voorstelling. Maar het was ook heel bijzonder wat Tom Hofman daar neerzette. En, als, Klaus. Uh, als Klaus, ja. En, en uh, wij eromheen. En dat heeft eigenlijk een, een, een, een, dat heeft een sfeer gezet. Dat, uh, dat, uh, dat, was mooi. dat was mooi om de koningin op die manier mee te maken. U speelde een Surinaamse dame in dat stuk. Is het zo dat hij dan, als hij u ziet na afloop van dat stuk... dat hij weet wie u bent ook? Zegt hij dan? Ik denk dat hij gewoon wel weet hoor, wie iedereen is. Want al die mensen, of een groot deel van de mensen zijn best wel... Bekende mensen mm -hmm. in, dat, uh, in die samenleving. En ik geloof stellig niet dat hij uh, geen televisie kijkt, dat denk ik niet. Nee, maar hij zegt niet dag, Gravertong. Maar... <laughs> nee, hij zegt nee, ook. Niet. Hij zegt oh, goedenavond, hallo. Ja, dag. Ja. Op die manier. Zo gaat en u, het. want he, dat protocol, daar wordt in dat fragment dan over gesproken hoe ze aangesproken moeten worden. Wat zegt u dan? Kijk, als het zo aan, aan, aan, aan mas is dat je bij elkaar bent. Dan mompel je ook maar wat. <laughs> ja. Maar het, het speciale verhaal zal ik u vertellen. Ja. Dat was op zijn verlovingsfeest. Daar was ik bij uitgenodigd. Ja. En uh, dat was in het concertgebouw. En ik, ik loop, het was poepiedruk. En ik loop daar. En wie zie ik aankomen? We lopen dus echt elkaar tegemoet. En uh, hij met echt kwieke stappen. Hecht hele grote. En, uh, en hij ziet mij over het hoofd. Maar ja, dat is natuurlijk niet... Uh... Dat is logisch, ik ben maar een kleintje. Maar ik dacht, oh, dit is mijn kans om hem te feliciteren. En in mijn uh, ja, schrik dat ik hem zie zo dichtbij... en dat ik ja. toch iets wil zeggen aan hem... roep ik majesteit, majesteit. Ja. En hij hield in... Hij ja. hoorde mij ja. en hij hield in, keek om, stopte en ik liep op elkaar af en, ik, en mijn hand hing in de lucht en ik zei, neemt u me niet kwalijk, ik wilde u feliciteren, koninklijk gehoog, heel gedoe. <laughs> dat... kijk, ja, het ja, was zeer ongemakkelijk ja. en hij, hij kijkt en echt, hij zegt, ah... <laughs> Mevrouw Sesamstraat. Oh, oh oké. Okay. <laughs> nou, dus toch. Ik was natuurlijk zo trots. Ja, en natuurlijk. Ik vond het geweldig. En, maar tegelijkertijd denk ik dat hij zich realiseerde... <laughs> dat dat eigenlijk niet kan. Dat je iemand zo noemt of dat hij dacht van, dat is een grapje wat ik thuis maak. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus hij kleurde helemaal, hij werd zo roos. Weet je, die <laughs> hele koontjes, dat, zo mooi was het En die twinkeling in zijn ogen. en Ja, ik vond het aandoenlijk en prachtig en, ja. en, en, en het was mooi. En we hebben niet veel gezegd. En ik bedankte hem voor de uitnodiging, hij bedankte mij dat ik er was. En, en ja, dat was het en hij haaste zich naar... Waar, ik weet niet in die massa, ja. maar in ieder geval dat... Uh, het stond weer kiet in onhandigheid dat, eigenlijk. <laughs> ja, het was, het was gewoon hele... Ik vond, het, uh, ik vond het ontzettend fijn dat me zoiets overkwam. Want dat was overigens de eerste keer dat ik hem echt meemaakte. Want daarna heb ik hem, heb ik hem dus uh, bij, bij, bij die ontmoeting. Ja, waarom aan, wordt u eigenlijk uh, overal uitgenodigd? U bent warm met je? Well, to tell you, I, I really don't know why. Nou, maar het is nu wel voorbij, denk ik hoor. Want er is nog niks in de bus gevallen. Okay. Met het grote, gro grote gebeuren nu. Dat is een bepaalde periode. Dus kennelijk is het een periode. Ik heb mijn periode gehad. He, ik behoor nu tot dat andere. Hè? He, de dames ja. van op zekere leeftijd. Ja, ja. Is, uh... want, want Beatrix, hè? de huidige vorstin. Um, die wordt natuurlijk over haar wordt gezegd, ja, iedereen moest majesteit zeggen... en juist, die hechten enorm aan protocollen. Ja. U heeft haar volgens mij ook ontmoet, toch? Ja, ja. Merkte u dat, ja. dat protocol? Was, was zij inderdaad veel formeler? Zij was, als ik eerlijk ben, wat ik echt vind... zij was voor Maxima veel formeler dan na Maxima. Oh ja? Ja. Daar ben ik echt van overtuigd, ondanks dat ik haar niet dagelijks ontmoette. Het zaten maanden of jaren tussen. Waar merkt u dat dan aan? Nou, aan uh, haar, het gemak waarmee ze omging met, uh, ja, met, met jouw aanwezigheid. Het is uh, mijn allereerste keer dat ik de koningin meemaakte, was uh, in 85 denk ik. Organiseerde. Ik, ik had samen met een andere uh, vriend een, een organisatie opgericht. College Festival. Uh, dat, dat moest festivals organiseren en congressen. En om, wij vonden dat wij uh, Nederland kennis moesten laten maken... met uh, alles wat aan kunst en... en, en uh, cultuur is bij zwarte mensen... die geen kans krijgen om op een podium te komen. Nou, En dan hebben we georganiseerd de Dag van de Zwarte Kunst. En, uh, u weet zelf hoe dat gaat. Dan, dan zit je met elkaar te, te, te delibereren over hoe moet die dag er gaan uitzien... en wat gaan we doen als er dan iemand zegt... Uh, God, zullen we de koningin uitnodigen, want ze is kunstenares de koningin. Nou, dat goed komen. idee. Ja, dat is een leuk idee. Ja, ja, dat zullen we doen. Ah, maar ze komt toch niet. Ah, nou ja, maar laten we het toch maar doen. En dan gaat de brief de deur uit en het, je schrikt je rot. Als er dan een brief terugkomt van ze komt. Ja. Je moet naar het uh, naar, uh, noorder, noorder... Noordeinde. Noord ja. Dat was schrikken. Ja. Dat was absoluut schrikken. Dus iedereen, Gerrit, jij moet gaan. Jij bent het. Jij moet gaan. Nou, en, hups. Daar ging ik dan. Maar werkelijk in. In angst, in angst. De, als je eenmaal daar loopt, op die lange gang van marmer op mijn hakken. Kluk, kluk, kluk, kluk, kluk. Op weg naar I de koningin. Ja. Nou, niet naar de koningin, maar naar de koningin's discipelen. Ja, Want ja, op, dat moment, ja, ja. op dat moment is de hofhouding uh, aan zet. Ja. Die gaat met jou praten over wat, uh, ja, wat je wat raad, allemaal bedacht hebt. Ja, ja. Dus, uh, maar het was wel heel grappig dat ik daar liep. En ik dacht, I wish my friends could see me now. En uiteindelijk kwam ze. En ze kwam. En toen? Het was schitterend. Mijn dochter was vijf jaar. Die kroop bij haar op schoot. Echt waar? Ja. Was, ze was zo lief. Ze was, ze was geïnteresseerd. Heel erg geïnteresseerd. Maar heel zacht. heel. Ze, ze vroeg van alles. We liepen rond. En, ja, het, het was... Ze, ze, ze, uh, hoe, hoe moet ik het zeggen? Je raakte door haar gedrag van die jonge vrouw raakte je op je gemak. Je, je, het maar was dat, goed. Maar dat klinkt en, dan juist niet als iemand die geeft om protocollen. Nou, ik denk dat protocol iets, een andere fase heeft Want wat heeft, heeft u daar overgenomen? dan voor gekregen? Dat, dat ze wel aan protocollen... Nou ja, dat uh, bijvoorbeeld... Uh, ik denk dat het de culturele hoofdstad was. Uh, Amsterdam culturele hoofdstad. En toen was ik daar ook wel voor uitgenodigd. Het was met een lunch en dat was... Ja, dat was zo ontzettend stijf. En, en, en het, we, we, we kwamen niet dicht bij haar. En ze keek ons niet aan. Het was, weet je, het was komen zitten. Het was, het, was, het was een heel andere omstandigheid... dan de allereerste keer toen ik haar meemaakte. En dat is eigenlijk wel een beetje heeft het zich zo voorgedaan. Want ik heb opgetreden uh, voor haar op 5 mei... op 5 mei op de Amstel, op de boot geweest. Maar uh, zij is dan wel echt in gesprek, hoor. Dat is zij wel. Maar uh, het gesprek is toch afgebakend... tot de mensen die het dichtst bij haar zitten. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. met Margarethe Reintjes. Ja, tot half negen ben ik uh, in onze Oranje-serie... in gesprek met actrice Gerda Havertong. En we gaan even terug in de tijd naar Suriname, 1962. Op het vliegveld van Sanderij, een uurtje per auto... buiten de hoofdstad Paramaribo... zijn de prinsessen Irene en Margriet... nadat ze een curaçao hadden overnacht... in de middaguren aangekomen. Toen werd het Surinaamse volkslied gespeeld. Een indiaans meisje bood de prinsessen Motetes aan. Een fraaie indiaanse mond, een soort vlechtwerk, gevuld met heerlijke vruchten. Indinotto's, een soort noten, meloenen van drie kwart meter lengte en ananas van de watertanden in deze ontzettende hitte. De eerste dag van het bezoek van de beide prinsessen, een geslaagde dag, want meermalen konden we met eigen ogen zien hoe blij ze waren met deze ongedwongen ontmoeting... met het volk van Suriname. Ja, u woonde toen in Suriname. Weet ja, u nog dat ze Surinaam. kwamen? Ja, ja, de ja, ja. De prinsessen. De ja, prinsessen, ja, dat weet ik. En uh, we waren alle scholen, tenminste dat denk ik... alle scholen, in ieder geval van Paramaribo... die waren opgepropt in het stadion. En warm dat het was. <laughs> ja. en, uh, nou ja, en dat was mijn eerste keer, maar ze, ze waren zo ver weg... Zo enorm ver want ze waren echt aan de andere kant. En mijn school was echt precies er tegenover. Maar het leuke ervan was dat. Er was zo'n groot scherm en daar, daar zag je ze op. En wat mij verbaasde was. dat ze helemaal geen kronen hadden. Nee. En het was, ik was daar zo en lichtelijk teleurgesteld. Ja, want wat had ik, u verwacht, prinsessen hebben kronen. Ja, prinsessen hebben kronen. Dat, dat is al verhalen die je hoorde. Of ze waren hun kroon kwijt, of ze hadden er een gekregen. Dus um, die voorstelling maak je, je toch van een prinses. Bovendien uh, had ik ook nog het idee dat ze echte prinsessenjurken... heel... heel ...kant en veel en veel en veel en veel stof... ...en dat het nauwelijks in beweging kon. Maar ze liepen daar met van die korte kopjes haar... ...en het was echt heel grappig. Dat kende u ze eigenlijk? Ik bedoel, televisie was er natuurlijk weinig in die tijd. Ken uh, u ze Nee, van, nee. Van, van, boekjes, van, van boekjes en, en, en uh, kranten, dat soort dingen. Ja. Daar ze. Want kijk, het Koninklijk Huis dat leeft, leefde in de tijd dat ik opgroeide enorm in Suriname. Wij waren echt... Uh, op school, voordat... Koninginnedag. Uh, weken daarvoor. Nou, dan maakt de juffrouw je al gek. Van, uh, wie niet netjes praat... wie niet, uh, wie niet zorgt... dat hij voldoende krijgt. Wie, allerlei dingen, als je zorgt dat je dat niet doet. Mag je geen concaarden gaan verkopen? Weet jij wat concaarden zijn? Nee, wat nou, is dat? Concade, dat zijn kleine strikjes. Rood-wit-blauwe strikjes. Met een oranje stukje erbij. En dat ligt dan op zo'n kussentje. ja. En uh, helemaal, uh, nou, ik weet niet, misschien wel twintig of zo, op zo'n kussentje. En dan ga je twee met z'n tweeën, twee aan twee, ga je de stad in om het te verkopen. Dat ja, hoorde een dubbeltje, daarbij. een dubbeltje kost dat. En dat, ja, dat hoorde daarbij. En dat, als de mensen dat kochten, een dubbeltje, dan mochten ze het op, opspelden. He, met zo'n kopspeld waren die, die, die stukjes, stukjes lint eigenlijk, was het aan elkaar gespeld. En dat kostte een dubbeltje. Weet niet waar het geld eigenlijk naartoe ging. Misschien naar de zending. En ik hoorde ook kinderen zingen. Liedjes ja. zingen. Hoesee van Surinaam, dat hoorde ik net. Ja, prachtig. Je Zing de, het dus? Ja. Uh, land van stoere Indianen. Land van bossen. Groot en mooi. Denk. zit er nog in, hè? Land waar tussen de lianen. Een uh, nennen. Iemand, Iemand denkt om zijn prooi. Heerlijk tropenland, heerlijk tropenland. zei voor Suriname. Zo, mooi hoor. Ja, ik vind het ook verrassend. En dat, dat werd gezongen uitkomt. voor de prinsessen? Dat werd gezongen voor de prinsessen. Of, ehm, ach, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hè? Kom, nou, misschien kom ik er zo nog ja. op. Maar dat zijn van die prachtige liedjes... Die, waar je totaal niks van begrijpt waar het overgaan, ja, want gaat over gaat. Maar je leert het alleen maar. Je leed het in Suriname ja. voor te zingen op dat moment. Ja. Dus, ja. Maar goed, u vertrok 12. uiteindelijk toen u een jaar of twintig was naar Nederland. Ja. Ja. Uh, in... ja, Ik kwam in 1819. 66 ja. kwam ik naar Nederland. En toen ja. kwam u hier in een soort gastgezin terecht? Ja, ja. ik uh, kwam uh, in een domineesgezin. En waren zij in dominees gezien? Dat is ook een overgang opeens, of niet? Ja, nou ja, maar mijn, mijn peet was dominee. Dus ja, ja. Het, was, het was vrienden. En ik mocht niet naar Nederland als ik niet mijn in is had afgelegd. Ik ben van de hernutters in broedergemeente. Oké. Okay. En, uh, en dat gebeurde. En dus hij had uh, die vriendschap hier... En heeft toen aan die familie gevraagd of, uh, of ze mij in huis wilde Ja, ja nemen. want u moest hier af een, een opleiding afmaken, Ja, ik de afmaken, doen. Ja. Voor uh, ja, ja, ja. kleuterleidster. Ik was ja. kleuterleidster al en, uh, en kwam ik hier voor de hoofdtakte, want die kon je niet in Suriname doen. En was het zo dat, er, dat dat gezin, behalve dat ze dan dominees waren... waren die ook inderdaad heel oranje gezind... of was er een verschil tussen daar en hier? Ik denk dat zo... Eigenlijk weet ik het niet zeker, maar ik denk het wel. Ik denk het wel... Uh, ze, ze, waren, ze waren wel heel christelijk. nou Eigenlijk weet ik niet of ze oranje gezind waren. Want bij ons thuis... Ik herinner me dit niet zo goed. Oh, dat is een vraag wat je bestelt. Want bij ons thuis versierden we het huis met koningin Dag. Mm -hmm. In en Oranje gordijnen, ja. Oranje, en hier niet. Alles bleef hetzelfde. En dat was in Suriname dus wel zo dat we... Alles verorganiseerde ver daarvoor. Ja, ja, het was echt feest. Ja, ja het was feest. Het was feest. Want u kwam uiteindelijk terecht in Den Haag, waar natuurlijk Juliana toen in die tijd ja. de koningin was. Nou, dat klopt. Dat klopt. Ik Want... kwam in Den Haag en dat is zo'n zo een lief verhaal, echt waar. Het is maar een klein verhaal, maar het is heel erg lief. Ik kwam er en um, ik woonde uh, aan de Van Soutenlandelaan en dat grenst aan het Bronnevoogdkapel, waar tussen loopt een groot perk van. van. van. Uh, uh, rozen. Rozenperk. Prachtig. Nou ja, en. Uh, en op een keer liepen wij naar de kerk of. ergens naartoe. De, de, de dominee had ook een dochter, even oud als ik. En. Uh, en kinderen daarboven, jongens. En toen dacht ik. Goh, met die mevrouw ken ik die daar loopt. Aan de andere kant van het. van het rozen, van die rozenperk. Dus ik. Uh, ik zeg die mevrouw, ken ik? En toen riep iedereen, stil nou, stil nou. geda mond dicht, dicht. En ik denk, ik wil even weten wie het is. Want ik, hè, ik weet zo niet precies meer, voor, ze komen me ja. zo bekend voor. En toen, toen we dus voorbij gelopen waren, zei ze, dat is de koningin. Nou, toen brak mijn klomp. Maar liep die daar in het wild? Nou, ja... Zomaar in een, in een bos? Het is een, prachtig, een, -perk? een prachtige perk, hoor. Het is op stand daar, hoor. Nee, maar liep daar kwam... gewoon... Ja, ze liep. Ze liep daar. En dat is wel eens meer gebeurd. Ja, wel eens meer heb ik er zien lopen. Oh ja? ja. En, en ik bedoel, hoe De koningin kees... was... Uh, koningin Juliane was een zacht en lieve, aardige vrouw. Ja, ik heb uh, de presentatie gedaan van uh, de bijl met Ramp. De bij, nee, niet de Belmen-ramp, maar de ramp met die DC-7 in Suriname. Ja, ja, ja. En toen was de koningin. die kwam naar de raai, want het was in de raai. En zij en ik raakten kwijt en wij waren, liepen al, met z'n tweeën alleen waar alle auto's geparkeerd waren. En daar heb ik dus met haar gelopen en haar. Gebracht naar de plek waar ze eigenlijk had moeten zijn. We, we, we liepen daar. En, en zij vertelde me hoe fijn ze dit gevonden heeft. En dat ze gekomen was naar de dienst. En dat ze, het was zo prachtig. We hebben daar zeker 15 minuten. Met, hebben we daar in die, in die ruimte. hebben we ons uh, opgehouden en gepraat over dat grote verdriet. wat over Suriname hangt. En, was... en als ik dan terugdenk aan die vrouw die ik toen gezien had... toen ik net in Nederland was... dan dacht ik, ja, ze is niet veranderd. Het is net zo prachtig en net, net zo eerlijk en vertrouwd. Ja. Ze was bijzonder. Want het was gewoon een gesprek van vrouw tot vrouw, eigenlijk. Van vrouw tot vrouw, van mens tot mens, eigenlijk. Want het had meer te maken met het verdriet... waarin ze zich zo goed kon verplaatsen. Van wat de Surinamers meemaken. Mm -hmm. uh, en, en de pijn die iedereen heeft... dat zoiets gebeurt... met geliefden die... Uh, op weg waren naar Suriname. Want uh, voor mij was het... Uh, de broer van mijn echtgenoot... die zat ook in dat vliegtuig. Dus waar was echt... en dan moet je zo'n presentatie doen. Dat, nou, dat uh, was heel fijn. Dus ik kon het daar vertellen... dat ik uh, dat zo, zo dichtbij... er iemand was uh, die ik kwijt was. Ja. En ik kende er nog wel meer. Dus het... Uh, het, het, het uh, dat gaf, Want het was de eerste keer dat ik haar zo van nabij had meegemaakt. Ja. Alle andere keren zag ik haar op afstand lopen daar bij het park In de of, uh, of dat. Uh, Die bekende of, mevrouw. Ja. Ja. Want dat wordt natuurlijk voor u nu de tweede uh, troonswisseling. Hè? Mm -hmm. U heeft het meegemaakt in 1980 en nu weer. Ja. U bent niet uitgenodigd, zei u net. Dat nou, komt u... nog. <laughs> daar gaan we helemaal van uit. Wat gaat u doen... Wat gaat u doen met Koninginnendag? Hoe moet ik me u voorstellen? Ik, u, uh... ik, doe, no ik doe nooit zoveel, hoor. In Suriname gingen we op pad. En toen mijn, mijn kind, mijn dochter, Sulema klein was... dan ging ik het nog meer de stad in en zo. En nu? Maar nu niet meer. Nu ben ik een dame op leeftijd. Ik blijf thuis. Ik ben zeer gelukkig met de buis. Maar altijd in kostuum, hè. Ik doe altijd mijn oranje kleren aan. Is het waar? Ja, ook ja, ik ook ben... thuis op de jawel, bank? Jawel, jawel, jawel. Ik ben helemaal... Uh, uh, Totaal in oranje. Ik heb oranje gimpen. Ik heb alles. Ik heb alles. Nee, ik ben echt een, een, een Ja, ik hou van dat koninklijk huis. Ik ben echt oranje gezind. Maar ik kom ook uit een samenleving. Kijk, wij zijn, wij zijn rood. Ik rood. Kom uit een rood nest. Uh, echt zware socialisten. Maar wel dat dit heel mooi is. Dit hoort erbij. Om vast te houden. Ja. Dank voor uw komst en veel plezier op Koningin de Dag. Kijk eens aan. Ik sprak met de actrice Gerda Havertong. En aan zijn woensdag dus, om vijf voor half negen om precies te zijn in de avond, wordt op deze zender, um, net na ons programma trouwens, het interview met prins Willem-Alexander en prinses Maxima uitgezonden. En ook te zien op tv op Nederland 1 en op RTL 4. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen voor vandaag. Meer informatie en ook uitzendingen terugluisteren kan op onze site tweedingen.nl. Maar nu is het tijd voor and Today, Willemijn Veenhoven. Ja, we hebben live bij ons hè, straks in and Today het interview. Ja, oh ja, ja inderdaad. Ja, en daar gaan we natuurlijk uitgebreid over napraten met een, een paar kenners. Dus daar verheug ik mij nu al op. Ja. Maar eerst nog even vanavond. We hebben een dame in de studio die ging net zingen. En uh, um, ik heb een beetje moeilijke dag. Ik zat bijna te janken. <lacht> Dankjewel daarvoor. Nee, het is Omdat het zo'n mooi is. Het is schitterend. Het is ja, fantastisch. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tessa Rose Jackson, een jonge dame die waanzinnig kan zingen. En verder is Erwin er, want het is maandag. Erwin die sleept zich hier de trap op. Die, die, die houdt zich te nauwernood nog staande, want die heeft gisteren de marathon gerend. Maar hij was natuurlijk niet in zijn eentje. Michel Butter was er ook. En die is er ook vanavond bij ons. Dus daar zijn we blij mee. Dat allemaal. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Marjan Koekoek. Dit is Radio 1. De grote Nederlandse banken hebben nog geen idee wie verantwoordelijk is voor de cyberaanvallen van de laatste weken. Dat zijn voorzitter Staal van de Vereniging van Nederlandse Banken na topoverleg met leden van het kabinet. Volgens Staal zijn er na de DDoS-aanvallen ook telefoontjes gepleegd naar klanten... waarbij nepbankmedewerkers om persoonlijke gegevens vroegen. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat als bij die cyberaanval.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 Twee, oh, woe, woe, woe, zo, wow, sorry. De, de, sorry. Ja, pardon, lieve luisteraar, er piepte keihard iets in mijn oor... waardoor ik bijna doof werd. Ik denk dat onze zangeres per ongeluk... In, uh... Goed, ik begin even opnieuw. Zo, ik was even van mijn apropos, het piepte iets verschrikkelijker in mijn oor. Het is, wou ik zeggen, maandag 15 april, 2,5 over half negen. Een hele avond na negenen duiken we de keuken in. En niet zomaar een keuken. We nemen een kijkje in de keuken van topchef Joris Beidendijk. Jarenlang heeft hij gewerkt met sterrenchef Ron Blauw. En nu is hij zelf een ster in het culinaire wereldje. En hij is een uh, grote ster in Frankrijk. Dus dat na negenen. En is jouw baas een goede manager? Nee, dan kun je terecht bij het meldpunt Slechte Manager. Zometeen hoor je er alles af. En als je op de webcam kijkt, dan uh, zie je... Luc, jij ja. had er ook even last nee, van, hè? Nee. nee, maar ik zit te kijken waar, waar het piepje nou vandaan komt. is een mysterieus piepje was het. Was, het. was het. Het. Maar ja, jij dat? Uh, nee, Jack, dank <laughs> je Jack! Ja, maar mijn ik ben al niet in een heel ah, goed humor ja. vandaag. Dus, ja, dat is heel Doe jammer. maar niet. Mijn telefoon, koptelefoon. Zo. Goed, Radio 1.nl. Zie ja. je Jack van Gelder Jackson en, en Luc. En Tessa Rose Jackson, die gaat zo meteen live spelen. En ik zei het net al, dat heb ik al een, een klein voorproefje van mogen horen. Het is schitterend. Wil je ons iets uh, laten weten? Dat kan via Twitter. Hashtag BNN Today. Ik hoop dat het nog goed komt vandaag, Luc. Komt helemaal goed, Willemijn. Straks voor deze top is na 9 uur nieuws over het uh, lekkere weer. Dat is een officieel warme dag gisteren. Jee. Verder stikkers van de bruinvissen in Nederland. En een mooi broodje kameelverhaal. Yeah. Ja, we hebben al terug... Uh toch kennis kwam ik erachter dat er, dat er heel veel uh, vallen kameelden ben in, uh, in Australië. Het hele verhaal, inclusief ondertiteling, zometeen na 9 uur. Jack van Gelder, wat leuk dat je er bent. Ja, Goedenavond. Het is, dit is een, raar, een beetje, heb je een baal nog? Hoor ja, je erover praten? Nee. Prima. Dan heb ik het over Mark van Bommel. Die ontkent namelijk dat hij bezig is met het organiseren van een afscheidswedstrijd. Gisteren zei Pierre van Hooydonk bij ons in Studio Voetbal... dat er verschillende spelers zouden zijn benaderd om mee te doen aan de afscheidswedstrijd. Onzin liet Van Bommel vandaag op het trainingscomplex van PSV aan ons weten. Wat wel leuk was, Mino Riola, de manager van Van Bommel... Ja. die uh, noemde Pierre van Hooydonk opeens de Evert Zandtegoeds van het voetbal. En Pierre van Hooydonk reageerde omdat Mino Riola nog enigszins gezet is... dat hij dan de Mark van der Linden onder de voetbalmakelaars is. Wordt vervolgd. Iemand die wel afscheid van de topsport gaat nemen is Chris Hoy. Volgens de BBC gaat de meest succesvolle Britse Olympiër donderdag in zijn woonplaats Edinburgh zijn afscheid aankondigen. Hoy is 37 jaar en zou doorgaan tot en met de Commonwealth Games. Dat evenement wordt volgend jaar gehouden in het Schotse Glasgow. Nu lijkt hij dus deze week een punt achter zijn carrière te zetten. In totaal prijken zes gouden Olympische medailles op de eerlijst van Hoy. En tennis Robin Haase is al in de eerste ronde van het toernooi van Monte Carlo uitgeschakeld. De Nederlander verloor in twee sets van de Franse qualifier edouard rogin Fasselin met 6-3-6-2. En tot slot een bericht over Roysten Drenthe. Die nog steeds in het verre Rusland geen kapper heeft gevonden. die zijn haar <laughs> ja. enigszins in model kan brengen. Dit keer gaat het dus niet uh, over zelfgemaakte filmpjes op internet. maar over zijn prestaties op het voetbalveld. Drenthe heeft namelijk gescoord, en drie keer zelfs. Zo. Ja, die, die zijn dag is een stuk beter als die van jou. Zijn club Alania Vladikaskov won vandaag met 3-1 van het overbekende Mordavia Saransk. Drenthe maakt dus alle doepers voor zijn club. Eén keer scoorde hij vanaf de strafschopstip. Dat gaat prima. De hoektanden. Door de overwinning is Vladikaskar Vladi van de laatste plaats af. Ik heb nu ook een baaldag door jou. In de yep. hoogste Russische competitie. De club is nog wel in degradatie gevaren. Ik wens je het allerbeste. Leuk je wel, Jack. <laughs> hmm. gemene man is dat toch, hè? Dit Jack van Gelder. Ik heb echt mededogen. Ik ben heel blij dat je pas na tienen... Weer hier zit. Dankjewel, Jack van Gelder. Thanks, Doei. Kusje. Radical face. Welcome home. het nummer. Vindt ook uh, Tessa Rose Jackson, die zo meteen hier gaat zingen, ook schitterend. Dit is mooi, hè? Dit, <laughs> is, prachtig. dit, dit is erg mooi. Erg mooi. Zijn leuk verhaal zit er aan vast. Radical Face. Dat is uh, zijn artiestennaam. Hij heet in echt Ben Cooper. En die naam Radical Face, daar kwam hij op omdat hij een flyer uh, zag met Radical Face erop. dacht hij, nou, leuke naam. Zo noem ik mezelf. Toen bleek la later dat het een flyer was voor uh, plastische chirurgie. En daar stond <laughs> eigenlijk Radical Face Lift. Maar dat lift was er van gescheurd. <laughs> nou ja, toen dacht hij, ach, prima, ik hou het zo. Zometeen Tessa, maar eerst wat anders. Radio 1, BNN Today. Het stikt van de slechte managers in Nederland. En dat terwijl leidinggeven net zo makkelijk is als bijvoorbeeld het bakken van een taart. Dat vindt tenminste Wart Grotens. Dagelijks traint hij managers van grote bedrijven. En wat hij daar tegenkwam, dat kon hij niet langer meer aanzien. Dus kroop hij achter zijn computer en schreef er een boek over. Recht op een eigen baas. Wart, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Morgen komt dat boek uit, um, uh, dat is uh, een mooie uh, feit, maar even nog wat anders wat uh, daaraan vasthangt. Jij hebt een uh, meldpunt opgericht, meldpunt slechtemanagers.nl, waar je kunt ja. klagen over je baas. W wat krijg je zoal allemaal binnen aan klachten? Uh, nou, la la laat ik gewoon eens wat dingen voorlezen. Ja? Uh, ik, ik heb hier Henk, die schrijft, uh, de deur van mijn manager staat altijd open. Maar dat komt met name omdat hij er nooit is. <tieft> Uh, <laughs> ja. ja. uh, Lina schrijft, uh, mijn baas goed ons nooit zocht ochtends als hij binnenkomt. en uh, Hij kijkt dan vooral op zijn telefoon, dus hij, hij heeft altijd een sms'je of net een mailtje gekregen als hij binnenkomt. Ja, dus Maar dat dus vind ik, ik beetje... nou niet allemaal heel erg verschrikkelijke klacht hoor. Waarvan nee, ik denk, nee, dan... nee dit, dit, is, dit is een beetje het kleine leed, maar dat, ja. Ja, dit, je komt ook ergere dingen tegen. Bijvoorbeeld uh, Jos schrijft hier, uh, toen mijn moeder overleden was, uh, besprak ik dat met mijn baas, dat ik het daar best wel lastig mee had, best moeilijk mee had. En hij zei toen, nou het is goed dat je hierover begint... want ik ben al een tijdje niet zo tevreden over je werk. En die <laughs> ja. zegt, dat was een uh, mooie aanleiding om het dan eens een keer over het functioneren te gaan hebben. Ja, dat is pijnlijk, dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. En ja. Jij traint al, al, al jaren managers van grote bedrijven... en je hebt daar heel wat uh, rare, erge verhalen bij je tegengekomen. Terwijl zeg jij, en dat schrijf je ook in je boek... het is zo makkelijk eigenlijk leiding geven. Ja, leiding geven is, is, als je het in de essentie bekijkt is het kinderlijk eenvoudig. Nou, vertel maar. W hoe ziet een goede manager eruit dan? Nou, een goede manager kan drie dingen. Uh, hij is in staat om een, om een normale relatie met iemand op te bouwen. Ja. Hij, hij, ja blijkbaar valt dat nog niet mee. Nee. Uh, hij, uh, hij is nieuwsgierig naar waarom mensen de dingen niet doen... die, die uh, van, ze, van hen gevraagd worden. Mm -hmm. uh, en, en nieuwsgierig zijn is iets anders dan, dan het uh, mensen verwijten. ja. En en het derde is, het is ook wel al handig als een manager hè, een bepaalde structuur geeft aan aan de contactmomenten die je met zijn mensen heeft. Dus niet één keer per jaar bedoel je? Ja, nou ja, één keer per jaar is ook een structuur, maar ja. eh, mijn voorkeur zou er nou uitgaan om het iets vaker te doen dan één keer per ja. jaar. Weet je, één keer per week zal wel heel mooi zijn. Maar dit klinkt heel normaal, hè? Je moet een normale relatie met mensen hebben. Je moet nieuwsgierig zijn naar wat ze weerhoudt van dingen of waarom ze juist Precies. dingen doen. En dat op een regelmatige basis ook aan mensen voorleggen. Toch ja. gebeurt dat heel vaak niet. Nee. Um, en daar schrijf jij ook over. Heb je nou, als je daarover nadenkt, een prototype voor ogen van dit is de ideale manager? Zo zou een manager moeten zijn. Ja, ik, heb, ik, heb daar, weet je, ik heb daar vandaag over na zitten denken en het is natuurlijk best wel schokkend dat ik erachter kwam dat ik het, ik vond het niet makkelijk om een naam te noemen, eh, Wim van der Leegte, eh, van, de, van de Leegtegroep, die wordt, wordt vaak genoemd als, als, een, als een hele goede manager. Wat maakt hij een goede manager? Ja weet je, af, af wat ik over hem hoor en ik ken hem niet persoonlijk en ik, ik zou hem graag een keer ontmoeten is, is, is dat hij, ondanks dat hij een bedrijf heeft van 8000 man, dat hij nog steeds uh, op, op persoonlijk niveau met mensen communiceert en nog steeds geïnteresseerd is waarom mensen dingen niet doen. Dus, Oké, okay. nee, en uh, als je het even vertaalt naar, want ik ken Wim van der Leegte niet, maar als je even denkt aan iemand die wij allemaal kennen, wie, wie schiet er dan uh, naar boven? nou uh, om duidelijk te maken waar het misschien over zou kunnen gaan, vanmiddag moest ik aan Mark-Marie Huibrechts denken. Mark-Marie Huibrechts, een ja, goede manager. Ja. lijkt me een hele hilarische manager, maar een goede nou, manager. Dat, sowieso wordt het heel gezellig op het kantoor, denk ik, als ja. je Mark-Marie als manager hebt. Maar wat, wat, wat, wat ik daar serieus mee bedoel, is, is Mark-Marie is wel geïnteresseerd in uh, waarom mensen dingen anders doen dan, uh, dan andere mensen. Je, hij, is, hij is oprecht nieuwsgierig naar afwijkend gedrag. Hij durft wel de dingen te benoemen. Weet je, en, en heel veel managers zijn echt gewoon heel bang uh, om te benoemen uh, wat, wat hen echt opvalt en, en wat ze zien bij hun medewerker. Nou, mm -hmm. Mark-Marie neemt absoluut geen blad voor de mond. Ja. En, uh, ja, weet je, en, en hij neemt zichzelf vooral niet, niet heel erg serieus. En ik denk dat dat, uh, dat ook een hele gezonde eigenschap is voor managers... dat ze zichzelf vooral niet te serieus nemen. En vooral nieuwsgierig blijven. Um, ja, morgen exact. komt jouw boek uit, kan iedereen inlezen wat een goede manager maakt. Al die tips die nu binnenkomen, of al die verhalen die nu vooral binnenkomen... op, uh, op jouw site. Ja, uh, wat, zeker. Heb je daar nog, zeg je tegen alle slechte managers van Nederland... ga dat lezen, of wat ga je daarmee doen? Ja, ik zou zeggen, ga, ga, ga vooral naar de site toe. En... Uh, uh, Misschien ben je geïnteresseerd of je genoemd wordt op de site. Maar, maar ga, ga weet je, als je geïnteresseerd bent in, in wat, wat mensen over je denken, dat zou mijn voornaamste tip zijn. Ga het morgen gewoon vragen in je team. Ja. Uh, en daarna zou ik zeggen: koop het boek. Uh, durf in de spiegel, <lacht> ja. naam, maar durven ook eens in de spiegel te kijken. Uh, uh, uh, het is uh, allemaal uh, niet zo ingewikkeld om goede manager te zijn. Exact. Precies. Exact. Goed, Wart ja. Grotens, die, uh, je kan hem je verhalen achterlaten op zijn website. En doe er je inspiratie ja. en je voordeel mee in ieder geval. Excellent. Ik zal hem nog even noemen, meld.slechtemanagers.nl Wart, dankjewel. Jij ja, bedankt. Zometeen onze BNN-collega Tim Hofman, die is vandaag opgepakt. Die uh, maakt een statement, een statement door met wietplanten op een bootje in de Vijver te gaan maken. En waar dat precies een statement voor is, dat hoor je na negenen. Als je op je veertiende naar Londen vertrekt, in je eentje... Hmm. om te gaan studeren aan een van de allerbekendste popmuziekopleidingen van de wereld... de Brit School, dan is dat best wel stoer in mijn ogen. Singer-songwriter Tessa Rose Jackson die het. Goedenavond nogmaals, Tessa. Goedenavond. Um, je vier gymnasiums had je heel veilig. Ja. Lekker veilig schaltje, vrienden. Ja. En toen dacht je, nee, ik wil naar Londen. Ja. Ja, nou ja, ongeveer. Um, ik had het, uh, ik had het waanzinnig druk, want ik, um, ik wist al, ik wist al, toen ik wel vrij jong was, dat ik um, muziek wilde doen, echt alleen muziek. en, uh, en uh, toen ik veertien was, toen was ik al heel druk bezig met, met muziek. maar ik, ik was vijftien toen ik, uh, toen ik echt naar de Brit School ging. ja. en um, dat was, uh, dankzij mijn moeder. Die, die zag dat ik het gewoon heel druk had. En, en ging googelen. Maar dat je, die had, je had het heel druk met muziek maken. Ja, ja. ja precies. Ik had allemaal extra muzieklessen naast de school. En ik werd helemaal gek. Want dan kom je om, om tien uur. Thuis en dan moet je nog beginnen aan je huiswerk en uh, dat uh, dat was vrij maar heftig. Maar jouw moeder dacht mijn kind wil een ster worden. Later dan maar de droom achterna. Jagen. <laughs> later maar naar Londen gaan en naar die beroemde popschool nou, gaan. Het is, uh, ik denk dat geen enkele moeder uh, hoort als ze als haar dochter zegt hey mam ik wil later muzikant worden. Die, ze dacht geen joepie, want het is natuurlijk wel een vrij heftig beroep voor je dochter om in te gaan. Ja. Maar ik was omdat ik juist omdat ik echt een jaar anderhalf jaar zo hard aan de slag was dacht ze van oké okay, nou. Ze is serieus. Dan, ze dat, ze is serieus. Ja, Dan is. zit je op een school waar uh, niet de minste namen vandaan komen: Adele, nee. Katie Melua, uh, De Cooks geloof ik. Klopt. Zat jij ook nog bij beroemdheden in de klas? Nee, nog niet. Nog niet. We gaan, op, we gaan op een gegeven moment misschien wel van ze horen, ik weet het ja, niet. Ja, precies, dat kan <laughs> nog gebeuren. En dan is het de muziekopleiding, daar leer je uiteraard muziek maken, je leert muziek. muziekgeschiedenis, maar je krijgt er ook les in, in produceren, en dat had je van niemand minder dan de producer van de Beatles, hè? Nee, ik had geen les van de producer van de Beatles, maar de, de studio was ontworpen door de producer van de Beatles. Oké. Okay. Dus dat kregen we allemaal mee, en zijn zijn ideeën over uh, uh, uh, akoestiek en zo, en dat is... Uh, Want ik zat namelijk te denken, dan ben je dus 14, 15 misschien bij dat vak, um, ja, je wil dan wil je later zangeres worden, op het podium staan... en misschien beroemd worden, maar produceren... Yeah. dat je daar op je vijftiende al mee bezig bent. Dat vind ja. ik bijzonder. Ja, het is, uh, het is uh, vrij heftig. Het, um, het, ja. en waarom dacht je, ik moet dat vak doen? Ik, ja, dat, dat, is, dat was geen keuze. Want je moet het gewoon doen. En aan het begin dacht ik ook van... Pff, ik, ik wil muziek doen. Ja, okay, maar ik maar je, het alleen het, je vond het belangrijk ook? Ja, nee, ik, ik vond het belangrijk zodra ik de les over kreeg. En toen toen ging was het een soort van eye-opener. Van oh... Dit kan ook. Dit is ook onderdeel van het muziek maken. En een heel belangrijk maar onderdeel Maar wat ook. leer je dan nou bijvoorbeeld daar? Waarvan uh, je nu denkt, daar heb ik echt wat aan als artiest. Nou, je leert gewoon je eigen sound uh, maken in een studio. Het is het vastleggen van, van jouw geluid, zeg maar. En waarom dat zo belangrijk is in mijn ogen... is, is daar maak je jezelf onafhankelijk mee. Dus als je als, als uh, singer-songwriter niet kan produceren... dat is helemaal niet erg. Maar dan moet je dus wel iemand vinden die jouw visie deelt, muzikaal. En uh, dat kan wat eens lastig zijn. En dat kan ook misgaan. Met dat, dat, dat, dat je wil dat je plaat een andere kant op gaat. Maar hoe bedoel je onafhankelijk? Dus je, je bepaalt je eigen ja. geluid van de plaat. Precies. Je, je bent niet afhankelijk van een producer. Je doet het zelf. En maar ik denk altijd dat een producer... doet. Jij schrijft een liedje en dan zegt een producer... Ja. Zullen we daar nog een trompetje bij doen? Ja, is precies. Dat, ja, dat ja is wat producer. Een... Ja, inderdaad. Maar tegenwoordig... Het, het gaat allemaal omdat het allemaal zo veel thuis kan. Dus producer ook eigenlijk een engineer. En de, die dan alle al microfoons op de goede plek zet en zo. Dus jij dat weet, weet precies welk plugje waarin gaat? en welk, uh... Uh, Ik wist het. Ik ben, het is een beetje aan het verwateren. Want thuis, ik had zo een beetje de filosofie van... Ik had het allemaal geleerd. En dan kom je thuis in mijn eigen studio. En toen mocht ik alle regels juist breken. Dus toen heb ik juist in plaats van een gitaar met drie microfoons opgemaakt... heb ik gewoon met één microfoontje. En dat vond ik stiekem eigenlijk nog leuker. Toen. Dus toen net uh, Jack van Gelder met zijn koptelefoon zat te klooien... toen wist je al wel, nee, dat gaat Piepen niet doen. <lacht> zo nee, ik zag het niet gebeuren, nee, helaas. <lacht> um, we praten zo verder, maar ik wil heel graag dat je, dat je gaat ja. zingen. Want um, iedereen is benieuwd, denk ik. En ik, ik zal ondertussen even vertellen, dat zei ik net ook al. Ik, hoor, ik zat een beetje nog hiervoor te bereiden en ik hoorde jou spelen. En... Uh, ik had een beetje de Monday Blues oh. en ik werd, uh, nou ja, ontroerd. Het is erg, van, oh, ja. erg mooi. Nou, oh, geen Monday Blues meer. Nee, Kijk. nou ja, dat hoop ik ligt een beetje aan wat jij gaat spelen natuurlijk. <laughs> ik weet het wat je gaat spelen, You Do, van je debuutalbum Songs from the Sandbox. Ik ben heel blij dat je hier bent. Take it away, Tessa Rose Jackson. Right, right as rain, some may say We will wake to persons changed Oh, changed, oh, changed White, white as snow, left our hopes Vol. En Erben, er werden maar ook aangeschoven. Vind je dit mooi, Erben? Ja, fantastisch. Ja, Echt helemaal gek. Leuk. Ja, ja, schitterend. Heel ja, mooi. Ja, het is wel leuk. Meestal zit ik hier met eentje. Nu in een keer komt We iedereen... Even binnen, iedereen hè? komt langzaam binnen. Heel mooi, van haar debuutalbum Songs from the Sandbox, Tessa Rose Jackson met You Do. Kom nog even zitten, Tessa. Yes. En ze is pas twintig, hè? Pas drie. Hij oh. ja. ja, ja, ja, ja. komt toegesneld. Nou, al die uh, producers tricks die je hebt geleerd, overboord gemieterd en dan komt er dit uit. <lacht> ja. En dan zit je dus in je eentje vanuit Nederland op je veertiende op, op de Brit School. Wat een gerenommeerde pop school is in Londen. Hm. Waar ik zou bijvoorbeeld Adele ook vandaan uh, komt. Maar ik las dat je iets uh, zei van het is, het is een fantastische school, maar het is ook een beetje een mindfuck. Ja, zeker. Ja, je moet je voorstellen, je komt allemaal uh, van een school af waar je in principe... Op een normale middelbare school, dan ben je wel een van de betere muzikaal gezien. Um, en dan word je allemaal bij elkaar gegooid. En dan ben je allemaal natuurlijk niet meer speciaal. Ja. Dan ben je sterker nog misschien wel iets minder goed dan de rest. En dat, uh, dat is voor ons, was voor ons allemaal heel heftig. Want je gaat, gek genoeg voelt iedereen zich dan ook de minst goede van de klas. Omdat je gewoon zo erg moet wennen aan maar allemaal, dan, iedereen Maar zeggen ze ga jij maar even op dat triangeltje in een hoek zitten tringelen of zo. Nou nee. Ja, het, het kan wel eens dat, dat ze zeggen van ja, jij zingt deze hele periode alleen maar uh, achtergrondzang. En dan, dat is als zanger dan wel weet schrik, je wel wie ik ben ja, nou, in nee, Nederland. Nee, tuurlijk niet. Uh, toen, dat was, uh, 14, 15 was ik toen. Nou. Dus dat, uh, maar, um, maar je wordt wel even op je plaats gezet. Ja, maar. maar het is ook belangrijk. Want je moet er professioneel mee om kunnen gaan. Als je, dan moet je juist de, uh, het idee ontwikkelen van... oké, okay, maar als ik dan nu even backing vocalist ben... dan wil ik ook de beste backing vocalist zijn. En dan ga ik al het onderzoek doen wat ik, wat ik moet doen. Ik ga alle koortjes uitzoeken. Ik ga ervoor zorgen dat ik nooit vals ben. En altijd het helemaal goed doe. En dat is de attitude die je moet ontwikkelen. Gedreven hoor. Ja, dat is wel ja. belangrijk. Erwin ja. <laughs> houdt daarvan. Ja, ja, ja, ik denk dat heel erg, aan, dat hoort echt, echt iets bij topsporters, maar dat hoort ook niet bij muzikanten. Die moeten toch oh. vrij zijn? Nou, nee. Niet heel altijd. gevoel varen. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk, zeker binnen een band of binnen, zodra je gaat werken met andere mensen. Ja. Kijk, als je, als je de eeuwige eindselganger Tom Waits bent en je zit in je, ka in je kamer met je gitaartje en je drinkt alleen maar whisky mm. en, en het, het vloeit er allemaal uit, tuurlijk. Maar zodra je in een community muziek maakt, ja. zeker op een school, dan moet je het zo kunnen doen. Tessa, ik mis wel een klein beetje de seks en de drugs en de rock roll Ja, ik ben niet zo rock and roll op het moment. Op, op het moment? Nee. Nou, wie weet. Misschien komt het nog wel. Maar op, op, op vrijdag kan het heel anders zijn. Ja, wie ja. Weet. Dan gaan we helemaal los. Nee, mijn band is ook uiterst niet rock and roll. We zijn allemaal ook niet single. Dus we kunnen ook allemaal niet uh, feesten. En, uh... en dat gaat het ook nooit worden bij jou? Nee, ik weet nee. het niet. We gaan het meemaken. Je moet het hebben van de kleine liedjes. Precies. Goed, ik vond het prachtig. Tessa Rose Jackson hoorde je met You Do. Dank je wel. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Ik maak me een beetje zorgen over Erben. Die twitterde vanochtend, zo, daar ben ik weer. 15 uur opgekruld in een bed gelegen. Warmte, koude aanvallen, koorts, diarree, overgeven en extreme kramp. Wat heeft de jongen gedaan. De marathon. Beste stukje lopen. Kan hij wel langskomen? Of, uh... Ja, hij is weer een beetje beter. Michel Butter, onze grootste marathonster. De, de nummer één van Nederland. Die het eigenlijk een beetje heeft gesput. Wat in ieder geval wel heel erg mooi was. Hoe hij gisteren over de finish kwam. Echt als een dood konijntje. Er kwam niks meer uit. Hij was helemaal, helemaal leeg gestreden. En dan uiteindelijk stort je in en loop je er te boven. En dan toch nog tiende worden met al die kramp. Ik vind dat best knap. Maar Erwin, wat echt, wat haalt hij zich in zijn hoofd. Kan je die beelden nog herinneren van een jaar of drie geleden? Dat hij de marathon van Amsterdam had Lopen dat die in een rolstoel moet worden. Naar de finish. Oh shit, dan moeten we een rolstoel ingang in de studio gaan bouwen. We Hamer in hout erbij jongens. Anders hebben we geen sportfabriek vanavond. Ben je een beetje handig? Nou, ik kan, kan vast wel wat proberen. Oh, mooi. Nou. Maar die rolstoel was niet nodig, maar ik, ik je, ziet, gewoon. je ziet er wel wat uitgemergeld uit, vind ik. Ik heb ook wel afgezien gisteren. Ja? Ja. ja. Maar ja. ik ben er gewoon en ik ben weer hersteld. Ja, ik denk of... alweer aan de volgende. Ja. ja. Niet. Toch? Hij Erwin oh, eet dan vaak mee op maandag, zegt hij net. Nou ja, zondag is al, ja, het is dat ik niet kan, maar anders. Zond... <lacht> Doe normaal. Luc, okay, okay, wat gaan we doen? Uh, we gaan het straks hebben over kamelen onder andere. Je kunt namelijk een broodje kameel kopen tegenwoordig in Friesland, Leeuwarden. Een paar kleine feitjes hoor. Hoe oud kan een kameel worden, Erwin? Ik denk een jaartje of uh, 22. Nee, 50 jaar. Uh, hoeveel, hoeveel liter kan hij uh, uh, drinken? Hoeveel liter water in 10 minuten tijd? nog hmm, 80. Je? Nee, dat nee. zit in de buurt. 120. 100 liter water, dus jullie zaten hmm. allebei even dichtbij. Hmm. Ja. Een kameel kan zijn neus dichtgaten, neusgaten sluiten. Wanneer? Als hij onder water nee. gaat. <laughs> bij een storm. Nou, dat soort dingen zometeen niet, maar wel meer Goed, over ja. die kameel. En Michel Butter. Juist, ja. ook belangrijk hè? Ook een held. Maar hier is het nieuws met Marjan Koekoek. Ja. En. En.